4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Centraal Afghanistan zijn bij een aanslag op een trainingscentrum voor politie, defensie en veiligheidsdiensten. zeker 100 mensen omgekomen, zeggen verschillende Afghaanse bronnen. Het complex zou zijn bestormd door gewapende Taliban-strijders. En die hebben de aanslag ook opgeëist. De bestorming was nadat een zelfmoordterrorist een auto met explosieven bij de ingang had opgeblazen. De politie in Groningen heeft een vrouw aangehouden in een oude moordzaak. De vrouw van 28 uit Stadskanaal is gearresteerd... vanwege mogelijke betrokkenheid bij de moord op Dirk Kiers uit Wildervank. Deze 41-jarige ijsverkoper werd in 2011 in zijn huis doodgestoken. Destijds werd driemaal een verdachte opgepakt... onder wie de ex-vriendin van Kiers. Zij werden na enige tijd ook weer vrijgelaten. Twee jaar geleden werd de zaak van Kiers op een cold case-kalender gezet. Maar de aanhouding van vandaag is daar niet het gevolg van.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 Het In het midden en zuiden van het land is het zonnig. In het noorden is er kans op wat regen en daardoor gladheid. Het wordt 1 tot 5 graden. Morgen gaat het sneeuwen en dan kan er 1 tot 5 centimeter vallen. Smiddags dus is het iets boven nul. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat tussen Breukelen en Utrecht 3 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Er staat een auto met pech bij Utrecht, waardoor de rechte rijstrook op de parallelbaan dicht is. Verder file op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep 5 kilometer. Daar is de vertraging iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 It's true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 die we voor je steeds op een rij zetten. van de Mezenetsen in Hardeek Avenue. Zodanig gaan we weer naar Joppenes op Tuintjesveld. De tweede helft van de wedstrijd van vandaag tegen OFC.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 Nog een keer de hit van Rita Ora en Your Song. Ja, de tweede helft is uh, inmiddels alweer een uh, vijftal minuten aan de gang. We gaan weer over naar Duitsersveld, naar Jovenis. Ja, Rob, uh, waren nog nog steeds uh, 2-1 staat in het voordeel van Zandvoort. Er uh, was na de, dat zij de het gefloten had voor het einde van de eerste helft... nog wel een discussie rondom de Leidsman. Maar uh, hij heeft alles uh, rigoureus weggewimpeld. Zandvoort blijft de 2-1 voorstaan. En Zandvoort is nu in de aanval. Via kom Bagielsen. Begielsen naar berg. Berg Dan houdt even die bal aan de voet en het speelt nu weer. meteen doorgeplaatst naar Kerstin. Uh, Kerstin raakt die bal bijna kwijt. Kan er gelukkig nog herstellen. En weer naar uh, Bergbelekamp. Die opnieuw naar Kerstin speelt. Die dan weer vrij stond. En daar gaat een diepe bal. Een diepe bal richting... Uh, ...Jesse Daan. Die kan er helaas niet bij komen. Maar dat komt naar zijn berg. Die probeert die bal alsnog te pakken te krijgen. Dat lukt helaas niet. En die bal die gaat nu uh, via voet van de verdediger weg... ...naar sants in volvers Dat ik het zo vertellen. Het was een beetje moeilijk om dat uit te leggen, het is nog steeds. Cassini, kom mooie diepe paas. op Persal in Vertoet. Vertoet raakt die bal kwijt, maar Gielsen wordt daarover onderuit gehaald. Mag blijkbaar. En daar is weer een stevige verdediging op Vertoet, die die bal opnieuw kwijtraakt, maar opnieuw is het Sandvoort die in balde kan komen. Zandvoort, via, hoe uh, uh, uh, heet die? Nou, lekker. Het gaat goed. <laughs> het wordt goedkoper. ik zweer het je.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 Oh no.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 En warm draaien voor het gedicht van de dag van zo duidelijk. Pas de chance, aussi peu Mais pour moi une expression vaudrait mieux Sous aucun prétexte un jeune faut Devant toi sur Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi une explication vaudrait mieux Sous aucun prétexte que je ne fais devant toi ce rex, on s'est Derrière Kleenex, je zult weten. Hoe allemaal op inderdaad, uh, Albert Jan, dat je goed aan het luisteren bent. <laughs> kwart voor, even, even voor de kijkers, ja, kwart, ja. Voor, kwart voor vijf komt het gedicht van de week. Het is echt een aanrader. Ja, adem. precies, en het <laughs> heeft iets met, uh, met dit plaatje te maken. Niet helemaal, maar toch weer een uh, klein beetje. Commander dier adieu, je hoorde hem. Ja, het ja. is uh, half vijf, we gaan hem doen. Ik, moet naar, ik moet naar voetbal. Oh, gaan we naar voetbal? Uh, do, do, do, ik ben helemaal afgeleid. Ik bedoel, ik moet eigenlijk naar het voetbal toe. Uh, naar het voetbal? Ja, oké. Okay. Zet <laughs> mij mijn muziekje op, ik ga bellen. Uh, oh, oké, oh, oké. Okay, okay, ja. okay. Dus uh, beren doen we straks. Ja, beer doen we straks. De beer is los bij CFM. Dus die hoor je straks weer... Uh... <lacht> maar eerst zo dadelijk, het voetbal met uh, Joop van dus Gaan we weer voor een het Duintjesveld, waar het twee tegen 2 staat. Als het uh, allemaal uh, niet goed is. Laten we het zo maar even zeggen. Hier is Lasty Music. Vandaag niet helemaal voor je draaien. Of eigenlijk helemaal niet, kunnen we het beter zeggen. Want uh, we gaan weer naar uh, Jouw Fris toe. Althans, dat wilde ik gaan doen. Maar ik heb geen verbinding met Jouw Fris. Dus ik sta dadelijk, uh, dadelijk aan meer uh, daarover. Dan gaan we, gaan we het gewoon eventjes anders doen. Eens even kijken hoor. Dan gaan we gewoon eventjes nog één andere plaat draaien. En wel deze van Beyoncé.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 Daar gaan die bal komen in het 16 meter gebied gegooid. Dat het ver ingegooid is. En dat kan nu opdraaien en halen. Maar ver overdoel van Doelman dan Kerkman. De stand is nog steeds 2-2 en we spelen in de 70ste minuut. En straks meer met uh, Jo Fris. En dan gaan we nu wel helemaal voor je draaien. De single van Beyoncé. Hier is het nog een keertje. Love on top. Stansvoort, een hele goede middag. Bring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 En wie heeft er dan voor mij bij deze beer een warme mand? En waar verblijft beer? Beer verblijft momenteel in het dierentuin Kennemerland. Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Dan kijk ook even op de website www.dierenthuizenkennemerland.nl. Want ook beer verdient een thuis. Zo is het gaaf voor beer of de andere leuke dieren. Na het Kennemer dierentuin wat je vindt aan het einde van Nieuw-Noord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 Ik schenk mijn glas weer vol en rook een sigaret. Wat zoek ik hier nog? Waarom ga ik niet mee? Een avond zonder jou komt niet zo vaak voor. Zou zoveel willen doen. En we gaan naar Jop Fris. Ja, 80 e minuut. Een levensgrote fout van de verdediging van OFC. Speelt een te zachte bal terug op de keeper. Stel in vertoetsen, maar snel genoeg om de bal te pakken en de kippen te passeren. En snoeihard die bal in de tower te jagen. 3-2 voor Zomvoort en we spelen nog steeds met 80e minuten. Heel tastbaar, heel vrij. Je warmte, je woordjes, je adem. Heel dichtbij. slacht zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen.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 Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. En cateau de la providence, alors pourquoi penser roulant de main. Wat een mooi moment, een ademloos gesprek.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 Verhaal zet u een belied en het licht besloten in je lach. Il rentre chez lui, là haut dans le Het begin van duizend en één nacht in een nacht. En wat maakt het uit als ik je no Jij hebt kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb je niet le jour de chance. Hier op Vier Talon, op Chacun, En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. Oh. Ja, ben ik toch weer even blij dat Paul de Leeuw ook nog meedeed. Wat kondigen we aan als Paul de Leeuw?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 Uh, Olaf Lindenberg, dat bleef in zijn. Tweede gele kaart, dus ook een rode. De Sanfa speelt met 9 tegen 11 op dit moment. En de bal is voor Zandvoort en die ligt een meter op, nou, 20, 25, vanaf het 16 meter gebied af. En dat gaat natuurlijk, gaat, uh, denk ik, laat ik het zo zeggen, nee, gaat toch niet gebeuren. Ik dacht eigenlijk dat uh, dit dat zou gaan doen, maar Nijzerberg stelt zich achter de bal op. En die speelt water aan. Natuurlijk water is naar de linkerkant gegaan. Zijn, zijn rechterkant gegaan. Zijn kant om te gaan kappen. En er gaat nu de man passeren. Er gaat hij 16 meter gebied in. Dan gaat er nog een tweede man vanbij. Leg de breed. En ik ga op vierde voeten van de keeper over de achterlijn. Tussen corner voor Zandvoort. En we zitten in de 89ste minuut. Dus, maar er zal nog wel wat gedaan worden. Denk ik denk erop dat het is toch wat een en ander gebeurd. Ondertussen. Water naar uh, berg. Berg. Die neemt die bal aan. Gaat de man passeren. se Gaat de 16 meter gebied in. Wat gaat hij doen? Leg de breedte. op Kast de Fries de Vries. En net. Ah, goede keeper, goede bal van de keeper. En daar probeert eh, Berg die bal eh, in één keer erin te faleren, maar dat lukt niet. En er wordt gefloten voor buitenspel, geen idee waarom, maar het zal wel zijn. Maar eh, voorlopig is de bal dus voor OFC dat eh, dus nu met negen man speelt. Ja, en dan heb je toch een probleem denk ik. Laten we eerlijk zijn, eh, de, bal, de keeper die heeft geen haast om die bal erin te brengen. Het is eh, ondertussen de negentigste minuut en dan gaat die bal eindelijk komen. Verweg. weg, En die wordt doorgekopt door de nummer 9 van OC, Dat is Scotty Colen. Broertje van Brian Colen. En nu is voor de min bal. Wordt verkeerd weggekopt door wordt Die bal gaat via een voet van de verdediger van... OC, O.C., nee, wordt nog binnengehouden. Er staan allerlei publiek voor een nieuw van in dit water. Die rechterkant heeft een hele diepe bal, op, probeert hij dan soms op Salim. Uh, Salim uh, de partij doet heel slim, die, die pakt die afval van, van, van de borst van de verdediger op. En dit water kan niet de 16 meter uur komen. En dat is een prachtig doelpunt. Oh my lord, wat een mooie. Oh. <tie> Echt. Een prachtige, een snelle en velle uithalen met links in de korte hoek. Ja, en de keeper had daar geen zin weer op. Zandvoort staat er de 4-2 voor. En we spelen in de negende minuut, in de blessuretijd in ieder geval. Maar een prachtig doelpunt van dit van, uh, water. Helemaal voorkomen terecht. En Zandvoort de, de echt de echte laatste paar. Er staat nu 5-2, maar daar gewoon ik helemaal niks van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 Ja, hij is aangeschoven. Hij is er weer. We zijn oh. er weer. Hallo, Fred. Goeie, We, weer een beetje beter. We zijn weer een beetje beter. Gelukkig. En, uh, ja, ik wil dat trouwens nog zeggen, want ik, ik zit ineens te bedenken. Nog de beste wensen, ja. Het kan nog Mag Het mag nog. zit al bijna in <laughs> 2020. Maar... We zijn weken <laughs> een beetje verder, maar goed. Hey, bij deze in ieder geval. Nou, ja. hey. dankjewel. Jij ja. ook. Ja, bij nou, ja. mij gaat het in ieder geval weer uh, ja, prima. Nou, dat wij, wij, wij, wij nou de Basilla van hem krijgen, dus <laughs> week. Ja, Jij was, jij was onderweg, hè? Ja, Hij oh, oh, oh, Zit er aan te komen. Ja. Zit eraan te oh, komen. Okay. Nou ja, hopen in ieder geval het goede ervan. Ja. Hey, uh, ja, vandaag uh, gaan we bellen in ieder geval met uh, Ron van Hoofd. en uh, zijn nieuwe single heet Jij. En Frans Joostink. en die hebben het over zijn nieuwe single oh, liefste. en Jeroen Visser. En morgen is er weer een nieuwe dag. Nou ja, daar hebt je niks over gelogen. Nee, zo is dus het ook. En morgen mooie dag trouwens, hè? <lacht> morgen een idee. Ja, je wordt het eh, morgen lekker aanraden. Lekker langs het strand. Fris zonnetje. Hartstikke mooi weer. Lekker om even een strandwandeling te maken. En daarna gewoon deur op de slot. <lacht> gordijnen <het> dicht. <ding>, dicht. Gordijn de rest nee. van de week. <lacht> ja, nee, je, <lacht> zei, je wil gaan schaatsen. Binnen blijven. <lacht> en schaatsen kunnen uit vet. Dat voorspel ik alvast. Oké, okay, dankjewel ja. weer man. <lacht> <Ja>. <lacht> weer, alweer, man. <lacht> <Ja>. <lacht> Doe ah, het weer, man. De nieuwe uh, Piet Spalema. Ja. Natuurijs, hè? Ik bedoel, ik heb het niet over dat het Nee, nef dat begrijp ik. Nee, ik niet de IJsclub uh, ijsbaan uh, in Haarlem. Uh. Nee, nee, nee. Die, nee, nee, nee, die, nee, Die is al zo oud. <laughs> ja, dat is waar. <laughs> die is al heel oud, hè, trouwens. De IJsclub dan. Al 150 ja. jaar oud. Ja, 150 jaar. Dank je wel weer uh, voor het luisteren. Wij hebben het weer uh, met veel plezier gedaan, toch? Ja, zeker, zeker weten. En volgende week dan zijn we er weer tussen 2 en 5. Tot dan. En zometeen veel plezier met Entertainment Sam voor You. Dag. Doei, doei.